Drie uur. Mark Visser met het NOS-journaal. De grootste Franse en Duitse treinenbouwers Alstom en Siemens mogen niet fuseren. De Europese Commissie verbiedt de deal omdat er op de Europese markt te weinig concurrentie over zou blijven. De bedrijven hebben samen de helft van de treinenmarkt in handen. Het verbod komt niet als een verrassing. Het was al duidelijk dat Eurocommissaris voor Mededinging Vestager grote bezwaren heeft tegen de fusieplannen. De politie heeft tot nu toe meer dan 40 tips binnengekregen... over de man die mogelijk rapper Fijs heeft doodgeschoten. Dat gebeurde tijdens Nieuwjaarsnacht in Rotterdam. Gisteravond besteedde het tv-programma Opsporing Verzocht... aandacht aan de schietpartij. Er werden onder meer nieuwe beelden vertoond. De meeste tips gaan over de vermoedelijke vluchtauto... een grijze Toyota Yaris. Een jongen van acht die vorig jaar juni in Eindhoven werd ontvoerd... door zijn vader, is teruggevonden in Barcelona. Het kind is opgevangen door de Spaanse jeugdzorg... en wordt snel herenigd met zijn moeder. De vader is spoorloos, meldde de Spaanse politie... en het Nederlands Openbaar Ministerie. De jongen werd samen met een ander in een huis gevonden. De man of vrouw die bij de jongen was, is opgepakt. En het bestuur van FC Barcelona heeft een voorstel voor een nieuw shirt... van fabrikant Nike resoluut van de hand gewezen. Dat meldt de Spaanse krant El Mundo Deportivo. Nike had een overwegend wit tricot ontworpen... bedoeld als derde shirt voor de club in het seizoen 2020-2021. De kleur wit wordt in voetbalminnend Catalonië... geassocieerd met aartsrivaal rivaal Real Madrid. Nike moet dus terug naar de tekentafel. En dan nog het weer... Het is bewolkt en regenachtig. In de noorden en zuidoosten is het vaker langer droog. En het is 6 tot 9 graden. Vanavond en vannacht blijft het regenachtig. En dan morgen wordt het in de loop van de dag droog. Smiddags is de graad of 8. En dan kan ook de zon nog even doorbreken. Dit was het NOS Journaal. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is Zin in ZFM ZFM. Met nu de herhaling van de Euro Breakdown Wat denk je zelf Bob Nonstop? We zijn er weer <laughs> Eerste uur is afgerond, we gaan door naar tweede uur Dat betekent dat wij we gaan beginnen met de tips van deze week Vanity, verras me, jij hebt een tip Ja, van de Imagine, imagine Dragons, ja. I'm so sorry So, so, so sorry. I'm so sorry. You're so sorry. I'm so sorry. Oké, okay, nou het past ook wel. Vanity is echt strontverfijnend vanavond. Oh. <laughs> die, zit, die zit terecht in de gevangenis. Helemaal niet. <laughs> Ik ben heel lief. Nee, we gaan hem draaien. Imagine Dragons, so sorry. Tip van Vanity deze week. The roaring thunder stopped and gold to read No time I get mine and make no excuses Waste of precious bread No time The sun shines on everyone, everyone Love yourself to death So you gotta find What he loves I keep trying To conceive that Death is from above No time I get mine and make no excuses. waste of precious breath No time The sun shines on everyone Everyone love yourself To death So you gotta think it'd be, turn your head for one second and the tables turn, yeah, and I know, I know that I did you wrong, But will you trust me when I say that I make it up to you? Dragons, I'm so sorry, tip van Vanity van deze week. Mm -hmm. Lekker. Ja, nou, je mag zeker ja. trots op jezelf zijn. Weet ik zeer zeker. Dat mag zeker. Dus, hey, om even in de, de feeststemming te blijven... we gaan verder dan met Datweeka's. Dat is mijn uh, tip van deze week uh, gemixt door Looney Toons. En dat is We Go Up. Lekker, lekker, lekker. Ja, dat was We Go Up, de Tweakers Remix. En uh, daarvoor hoorde je Imagine Dragons, I'm So Sorry van Miss Vanity. Ja. Ze uh, is dat al de hele avond. Ze is een beetje... Wat, wat, wat is er met jou vandaag? Je bent een beetje in een... Uh, ja, hoe zeg je dat? Lieflijke bui, maar misschien net iets te. <laughs> Ik heb heel nergens last van. Echt waar? Ik nou. denk dat het aan jou ligt. Nou, oké, het ligt aan mij. <laughs> Zou jij ooit veganist worden? Nee. Nee? Nee. Zelfs niet als uh, Beyoncé en Jay-Z uh, veganisten kans, uh, niet voor de kans bieden op uh, 30 jaar lang vrijkaartjes? Uh, nee. Nee? Nee. Ah, nou ja. Beyoncé en uh, Jay-Z nee, absoluut niet. <laughs> <laughs> Beyoncé en Jay-Z bieden, uh, bieden fans een kans op uh, 30 jaar lang vrijkaartjes, mits de fans een uh, maat veganistisch leven. Dat schrijft de zangeres op Instagram. Beyoncé zegt tegen Green Parent Project... dat in ieder geval dat ze steunt. Een project dat mensen aanmoedigt... om hun ecologische voetafdruk te verkleinen... door meer plantaardig voedsel te eten. De zangeres zegt zelf alleen nog plantaardig te ontbijten... en op een maandag vlees vleesvrij te eten. En haar man Jay-Z eet naar eigen zeggen... twee plantaardige maaltijden per dag. Nou, die heeft ook helemaal niks te zeggen thuis. Dat scheelt ook gelukkig <lacht> weer. En... Um, ja, nou ja, laat ik het zo zeggen. De gelukkige fan moet wel boven de 18 jaar oud zijn. En de winnaar die krijgt dus de komende 30 jaar twee tickets die toegang geven tot één concert per tour. En uh, ja, slecht nieuws voor de Nederlandse fans. Kanshebbers moeten in de Verenigde Staten wonen. Dat scheelt. Ja. Zou je, het ook, <lacht> zou je het ook niet een maand proberen? Stel je voor je woont in Amerika, je zou het een maand zijn doen. Maar je zou wel iedere tour één show bij kunnen wonen. Gewoon één keer. Ik weet niet of ik het waard vind. Gewoon om een maand lang veganistisch te leven. Oh ja, dat zou wel kunnen. Een maar... maand wel toch? Dat ja, kan je wel. Kom op. Kom op. Ik hou nee. gewoon heel erg van vlees. Ik, Ik ook. Doen. Ik ben ook een hele grote voorstander van vlees. En um, ja. met vegetarische veganisten, met, met, de, met de sojaproducten, ja. weet je dat er eigenlijk veel meer um, oerwouden gekapt moeten worden voor sojaplantages. Volgens mij heb jij me dat in... laatst verteld. Ja, moment. want in principe vermoorden hun meer dieren dan mensen die vlees eten. Dat is waar, ja. Dat is waar. Dus een wijze les van Vanity. Ja, je kan wel veganist worden, maar ja, daar richt je dus ook heel veel schade mee aan. Ja, het, het blijft in principe hetzelfde als vlees ja. eten. Dag, het is allemaal zo mooi. De mooie waar waard zijn. So Close gaan we naar luisteren van N.O.T.D. <laughs> en Felix, Joanne en Captain. We komen straks natuurlijk weer bij jullie terug met de klok van half negen. Met natuurlijk onze huiskeuken, tuin en studio rapper MC Falafel. Maar eerst So Close, N.O.T.D. Bullshit. If, if I show you my tits, will you let me in? <laughs>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 A little love is enough to save you Yeah, we can take our time for sure Cause something real is worth the waiting Can't you see that I've come crawling on my knees To get to you, get to you, get to you Can't you see I'd swim the ocean just to be Next to you, next to you, next to you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 in the dark I know you're wanting me but she won't surrender your heart I love you. Lost frequencies hoorde je net voorbij komen natuurlijk bij de Euro Breakdown. En um, verder yeah. Ja. Jij komt vast wel eens bij een, uh, bij een Starbucks. Of Af bij een. Uh, in ieder geval, we komen allemaal wel eens. Lijkt zo zeggen, we komen allemaal wel eens bij een broodjeszaak. Of uh, om even wat te halen, even wat tussendoor, toch? Ja. Christina Aguilera, die heeft daar wat voor bedacht. Die uh, verzint liedjes voor bezoekers voor een donutwinkel. En Cassina Aguilera, die verraste bezoekers van een donutwinkel in Los Angeles... ze zong een speciaal lied voor ze uh, via de Intercom. En serveerde ze daarna een donut. En daar heb ik een fragmentje van. En dat gaan we ook even, even, even laten horen natuurlijk. Hein? Want wie zijn wij als wij daar geen fragmentje van hebben. Uh, dus eens even de bijpak. Hè? Dit is het fragment. Even kijken, doet hij het? Ja. Dan raakt ze heel even de tekst even kwijt. Al dus Christina Aguilera die dus ja, al zingend donuts brengt in een donutzaak in Los Angeles. Dat is toch hartstikke vet. Dan sta je daar ja. gewoon je donut even te halen. En ja, maar dan... ze huppelt ook zo vrolijk ja? rond. Het is echt heel schattig om te zien. Ja, dat is hartstikke leuk. En je ziet die mensen ook echt, echt even kijken. En dan denken ze: hé, wat is dit dan weer? Hoe kan dat dan weer? Ja, dus ja, ja, ja. Hey, Even een ander nieuws. Want uh, rapper Lil Wayne uh, klaagt zijn eigen advocaat aan voor 20 miljoen dollar, maar liefst. En um, daar, ja, daar zit uh, nogal een verhaaltje achter. En uh, ja, ik doe even alles tegelijkertijd hier. Uh, dus. Um, <laughs> Hij wil ruim 20 miljoen dollar, dat is 17 miljoen euro... van zijn advocaat Ronald Sweeney hebben. De rapper werd door hem vertegenwoordigd tussen 2005 en 2018. Volgens Lil Wayne rekende Sweeney een loon van 10% van iedere deal die hij sloot. Meldde de Amerikaanse TMZ. Het gebruikelijke tarief zou op 5% liggen. En dat laatste zou Sweeney nooit verteld hebben. In ruim 10 jaar tijd heeft de advocaat volgens de artiest... meer dan 20 miljoen dollar verdiend... En de raadsman zou daarnaast hebben geprobeerd om ook geld te krijgen uit het muzieklabel van Lil Wayne. En dat werd uh, een halt toegeroepen gelukkig dan voor Lil Wayne uiteindelijk. Uh, Wel uh, zou Sweeney nog een apart advocatenkantoor hebben ingeschakeld waar delen van geldschikkingen heen zijn gegaan. Naast uh, de gates die uh, de advocaat zelf kreeg. Lil Wayne is uh, bekend van platen onder andere als Lollipop, Down en Dedication to My Ex. En in 2017 had hij een grote hit met I'm the One. Waarvoor hij nog samenwerkte met DJ Khaled en Justin Bieber. Je zou maar zo'n advocaat hebben. Ik weet dat advocaat natuurlijk een beetje als geld voor neergezet. Maar. Ja. Wauw, dat is best wel een flinke kluif van geld waar je het over hebt. Zeker. Dat is echt niet. Heb je ooit wel eens iets met een advocaat te maken gehad? Ik hoop het niet voor je natuurlijk, maar. Nee, ik niet. Jij niet? Nee. Maar iemand in de omgeving misschien nog? Want ik zie een beetje twijfelen. Ja. Ja? Ja. Oké. En uh, ook zo, was die ook zo duur? Ik heb geen idee. Oh, oké. Okay. <laughs> ik nou. heb me er niet mee bezig gehouden, heel eerlijk gezegd. Ja, ik zeg altijd veel, ik bel mijn advocaat. Ik heb daar gewoon geen geld voor. Mr. Broke uh, heeft geen geld voor een advocaat. Ook niet pro-deo, <laughs> daar willen ze me niet eens voor hebben. Het is, ondertussen is het uh, bijna half negen. En dan heb ik iemand uh, die, uh, ja, die zal ook wel een advocaat hebben. Ik hoop dat hij die nooit op ons afstuurt, want we draaien natuurlijk al jaren in ieder geval jaren, uh, ongegeneerd draaien. En dan heb ik het over niemand minder dan de volgende man. De man schuift nu aan tafel, schuift, je weet ik ben kapabel. Hm, vertel echt geen fabel, hm, zoeter dan de wafel. En gezonder dan Falafel. Hey yo die shit is zo verslavend. En ik ben live in de house vanavond, yeah. Ja, MC Falafel, onze huis, keuken, tuin en studio Wapper. We gaan beginnen jongens, want het is half negen. Dat betekent dat wij van nummer 20 naar nummer 10 gaan terugtellen. En dan beginnen wij met One Kiss, Calvin Harris en Dua Lipa die daar staan. Op plek 19 heb je NOTD, Felix Shaw en Georgia, Q en Captain met So Close. En op plek 18 hoorde je de Prince Karma met Later Bitches. Like I Love You, Lost Frequencies and The Neighbors op plek 17 deze week. En Electricity, Silk City, Dua Lipa vind je op plek 16. Op plek 15 King of My Castle, de Don Diablo edit van Keanu Silva. En op plek 14 Gover Mambo met Leandro da Silva. Het zijn allemaal da Silva's hier vandaag in de Euro Breakdown. De Chainsmoker met Wynona ook. En de hoop vind je op plek 13. En op plek 12 hebben we Survive alweer Don Diablo en Emil Sunday en Gucci Mane. Op plek 11 Kaigo met Happy Now. En op plek 10 hebben we uh, een X-Bel -Well met Nobody Else. Daar gaan we uiteraard zo naar luisteren. En uh, ja, we hebben zo nog nieuws voor jullie klaarstaan. Onder andere van de jeugd van tegenwoordig en Diana Ross. En we gaan nog eens even kijken of we nog, uh, nog iets anders leuks kunnen versieren. En anders hebben we gewoon al de lekkerste platen voor jullie klaarstaan. Dus nogmaals, X-Bel nummer 10, Nobody Else. Your Breakdown. Jam, cook, breathe. Hoor je bij de Euro Breakdown? Lekker, lekker. Hey, we hebben nog genoeg nieuws voor jullie klaarstaan. Dus laten we gewoon lekker beginnen weer. Um, we hadden uh, onder andere de jeugd van tegenwoordig. Um, de jeugd van tegenwoordig geeft in juni uh, de grootste show ooit. Uh, de jeugd van tegenwoordig uh, staat, al, uh, staat op 7 juni in het Olympisch Stadium. stadion in uh, Amsterdam. Uh, treden ze daarop. En het, uh, het is uh, de duizendste en tevens de grootste show van de groep ooit. Op 7 juni speelt de jeugd tegen de jeugd de hardste show alle tijden... schrijft de band op Instagram. En het wordt een viering van het leven met al onze fans. Al dus Bas Bron, Fjess en Willy Wartaal en Fabio. De jeugd van werd in 2005 met de hit Was Gebeurd later... In ieder geval bekend. Later volgden bekende nummers zoals Sterrenstof, Get Spanish, Hollereer, De Formule, De Stofzuiger onder andere natuurlijk ook. En de groep sleepte meerdere 3FM Awards in de wacht. En eveneens een Edison in de popprijs. De jeugdvertegenwoordiger bracht zeven platen uit. En het laatste album Anders, Different, verscheen dus in november. En de kaartverkoop die begint dus aanstaande maandag voor het concert in het Olympisch Stadion... van de Jurgen van Dus wil je daarbij zijn... ga er even klaar voor zitten, malig. Nee, niet jouw ding? Um, ik vind het niet... maar het waar om... Um, daarheen te gaan. Ik vind het wel leuk... Ja. maar is niet mijn stijl. Ah. Ja. Oké, okay, dat kan. Ja. Dat kan. Ah, nou, ik hoop dat de volgende artiest... wel iets meer jouw stijl is. Want uh, dat is Diana Ross. Die geeft een optreden tijdens de uitreiking van uh, de Grammy Awards. Uh, Diana Ross uh, geeft een speciaal optreden tijdens de uh, komende uitreiking van de Grammy Awards. En uh, de belangrijkste muziekprijzen worden uitgereikt op zondag 10 februari. De organisatie van de Grammy Awards maakte op haar eigen website bekend... dat het uh, popicoon wordt geëerd omdat ze uh, 26 maart... 75 jaar wordt. En we vieren de rijke geschiedenis aan haar grote muzikale prestaties. Diana Ross werd eind jaren 50 bekend... met de zeer succesvolle popgroep The Supremes. En bekend van hits als Baby Love... en Where Did Your... Where Did Our Love Go. Later zong ze zelf nog succesvolle platen... als Upside Down, My Old Piano... en Team From Mahogany. Sorry. Die zong ze samen met uh, Lionel Richie en dan uh, maakt ze ook de klassiekere Endless Love. En uh, vanwege haar 75ste verjaardag geeft uh, Ross in februari ook optredens in het hotel Win aan de Las Vegas Strip. En onder de titel Diamond Diana is de zangeres daar in totaal negen keer te zien. En uh, de komende uitreiking van de Grammy Awards zal worden gepresenteerd door uh, Alicia Keys. En er zijn onder meer optredens van Red Hot Chili Peppers, Miley Cyrus, Cardi B, Shawn Mendes en... Um, Post Malone doet natuurlijk ook samen optreden met uh, Red Hot Chili Peppers. Dus uh, heel erg benieuwd wat daaruit gaat komen. Ik dus... ben benieuwd. Ik ook? Ja. Ik ook. Diana Ross wel een beetje, een beetje meer jouw ding of? Nee. <laughs> ik heb nog niet echt een bewuste muzieksmaak. Zou ik het daarop houden? Ik vind van alles ja. leuk. Dus ja. Ik, ik... Veilig antwoord dit, hè? Ja. Wauw. Ja, maar dat zie je met mijn tips. Het is zo... Veel variaties zitten erin. Ja, dat is zeker waar. Dat dus ben ik dat... absoluut met je eens. Ja, dat is ik Oké. Okay. Ik ga jou gewoon Vanity variabel noemen. Ja. Vanity flex. Nee. <laughs> Waarom niet? Dat doet me denk ik Ronnie flex. Er is toch helemaal niks mis met Ronnie flex. Ja. Vanity variabel, ja, dat, het bek wel lekker, maar... Ja. Vanity flex. Nee, dat is zo'n wannabe rapper-achtig. oké. Oh, okay. Nou, dan niet. <laughs> Ik denk, ik geef het nog even een beetje een hippe, hippe swing, geef ik het hier. Maar ja, een beetje jammer weer dit. Uh... Nee. nee, nee. Hé, hey, gaan lekker weer verder, want we hebben nog genoeg platen draaien... voordat we naar de nummer 1 toe gaan. Want die gaan we natuurlijk aan het einde van dit programma gaan we die weer onthullen. Wij gaan verder met uh, onder andere Robin Schulz en Irika Sarola. En daar die hebben we de plaat gemaakt, Speechless. All my innocence, yeah, body in my mind and all my.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 Sorry James, Ryan Machano, In My Mind, hoor je natuurlijk bij de Euro Breakdown. We gaan eens al door naar Promises met Sam Smith en Kelvin Harris. En daarna gaan we naar de nummer 1 toe van de Euro Breakdown. Dus blijf zeker hangen, want we hebben nog niet platen voor staan.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 Is it loud enough, cause my body is calling? the een lekker plaatje. Sam Smith, Calvin Harris... Uh, promises worden hier... bij de Euro Breakdown. Wij gaan uh, afbouwen, want... Dat, uh, we gaan door naar de, de nummer 1... Uh, van uh, deze week. En dat gaan we doen bij de Euro Breakdown. En de enige echte... Jongens, daar hebben we twee uur naartoe gewerkt. De onthulling van de nummer 1. We beginnen bij nummer 10... in dit geval, en dat is Nobody Else... met Axwell... En op plek 9 hebben we Breathe Camel en Christophe en Jam Cook. Op plek 8 Rita Ora met Let You Love Me. En Losing It van Fisher vind je op plek 7. Op plek 6 Speechless Robin Schultz en Irika Cirola. En op plek 5 Body van Loud Luxury en Brando. In My Mind Dynoro Gigi Acostino op plek 4. En Promises Calvin Harris en Sam Smith hoorde je natuurlijk net op plek 3. Happier Marshmallow Bastille blijft nog steeds op plek 2 staan. Hoopt misschien stiekem nog wel weer een plekje 1 te gaan pakken. Maar, hé, gaat het gebeuren. We gaan het meemaken. We hebben op uh, plek 1 hebben we de uh, nieuwe nummer 1 staan. Staat sinds, nieuwe? Nou ja, niet nieuw. Nou, nieuw. Van vorige week? Van vorige week. Oh. Zelf, zelfs als vorige week. Oké. Okay. Zelfde, zelfde, zelfde. Zelf. Nou ja, laten we het zo zeggen. Hij staat nu al twee weken staat hij op nummer 1. En dan hebben we het over, uh, ja, ook weer Calvin Harris. En dan met Rag Bone Man Giant. Waar ze een hele mooie remix van hebben gemaakt. Vanity, het was ja. mij weer een eer waar genoeg. Hoe vond om jij hier te zijn? Vond je, ben je helemaal blij? Ik ben weer vroeg gelukkig. Helemaal verveeld? <laughs> verveeld? Nee, ja, laat Maar Verveeld, <laughs> Ja, ik krijg het niet. Ik krijg geen Ik ben weer voldaan. Jij bent weer voldaan. Ja. Jij gaat lekker baddadelijk doen vanavond. Ik ga heel baddadelijk. Lekker grrr. Ja. Achter die man aan. <laughs> Ik lekker, jij gaat een hele fijne avond tegemoet. Jij hebt een verjaardag op de planning staan. Ik ga lekker op de bank zitten, lasagne je eten? En niks doen. Heerlijk. Prima. Nummer 1, Giant, Kelvin Harris, Sam Smith. I